11 uur. Het NOS-journaal. Door Alt Megens. De koers van het aandeel KPN is bij opening van de beurs in Amsterdam... met meer dan 20% omhoog geschoten. Vanmorgen werd bekend dat het Mexicaanse telecombedrijf America Mobiel... een deel van KPN wil overnemen. Het bedrijf wil zijn belang in KPN vergroten van bijna 5 naar bijna 30%. Op het aandeel KPN is bijna een kwart meer geboden dan de slotkoers van gisteren.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 Santorum, oud-senator uit Pennsylvania, gaf vorige maand de strijd in de Republikeinse voorverkiezingen op. Hij stond toen ver achter op Romney, nadat hij het Romney lange tijd verrassend moeilijk had gemaakt. Mensen die ver van hun werk wonen, hebben vaker overgewicht en een slechtere conditie dan mensen die dicht bij hun werk wonen. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Tijdens het onderzoek werden ruim 4000 mensen rond de steden Dallas en Austin gevolgd. De mensen die een lange reistijd hadden, bleken dikker en ze hadden een hogere bloeddruk. Volgens een van de onderzoekers verbruiken mensen die langer in de auto zitten minder energie. Mensen die meer dan 16 kilometer moeten rijden blijken een hogere bloeddruk te hebben. Bij een afstand vanaf 24 kilometer neemt het overgewicht toe. Vijf boeken zijn genomineerd voor de Gouden Strop 2012. De prijs voor het spannendste Nederlandstalige boek. Volmaakte verdwijning van Derwan Christmas, een zomer zonder slaap van Bram de Hoek, blauwe sneeuw van Nelly Mandel... De vriend van Charles den Tex en de vuurwerkram van Harmen Saliger van Peter de Zwaan. De gouden strop wordt jaarlijks uitgereikt. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het weer vanmiddag komt in het westen veel bewolking voor. En het regent van tijd tot tijd. In het oosten is het droger, maar er ontstaan wel een aantal buien. Daar komt soms de zon even tevoorschijn. 16 graden wordt het in het noorden en 20 graden in Limburg. AMB Verkeersinformatie. Op de A9 alkmaar Amstelveen zaten ze de afrit Haarlem Zuid en knoop het Bathoevendorp, 3 kilometer. Dat heeft te maken met een ongeluk. De dagelijkse file daar was bijna weg, maar ja, toen zaten ze weer op elkaar. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij Den Haag-Maliveld, 2 kilometer vanwege werkzaamheden in de stad. En op de N65 ten bos naar Tilburg staat bij Helvoort 3 kilometer file. Omdat de weg dicht is tussen Helvoort en Haren... Er is een ongeluk gebeurd waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Dus het gaat waarschijnlijk wel eventjes duren. Verkeer naar Tilburg kan omrijden via Eindhoven over de A2 en de A58. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland.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 ITstaffing.nl De eerste maal dat ik hoorde van de chicken sticks van Ichlo was ik ich helemaal van Oh, onglaublich, wunderbaar. Maar toen ik erachter kwam dat daar plofkip drin zit, was ik zoiets so van Nee, man, schade, plofkip. Kom op, Ichlo, maak deze chicken sticks nou eens echt onglaublich en wunderbaar en haal die plofkip daar draus. Meer weten, kijk op wakkerdier.nl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 Radio 1, degids.fm, met Felix Meurders. Goedemorgen. Wat is lacrosse? U weet niet wat het is? Nou, ik wist het ook niet. Het is dé nieuwe sport in Nederland. Het kent al 2000 verenigingen. En deze zomer is er zelfs een Europees kampioenschap. Wat is lacrosse? Zometeen het antwoord. Kunt u meteen beginnen. En yes, we can. Miljoenen Amerikanen dachten 3,5 jaar geleden dat het inderdaad kon... in navolging van een held, Barack Obama... Maar de glans is er wel vanaf, zowel van die uitspraak als van de president, vindt de hoogleraar Amerikanistiek Rob Kroes. Hij legt zo uit wat hij bedoelt. En er gaat qua veiligheid veel fout op het spoor. Dat komt doordat ProRail het onderhoud zo goedkoop mogelijk aanbesteedt, zegt de FNV. De marktwerking moet volgens de vakbond worden teruggedraaid. Daar kun je natuurlijk verschillend over denken en vandaar een debat later dit uur. En bent u er graag getuige van? Surf naar degids.fm de overheid moet termen als westerse of niet-westerse allochtonen schrappen. Dat staat in een advies dat de RMO, de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... vandaag naar het demissionaire kabinet Rutte stuurt. Aan de telefoon hoogleraar bestuurskunde Paul Frisse, lid van die RMO. Goedemorgen, meneer Frisse. Goedemorgen, meneer Melders. U dacht het kabinet is gevallen, Wilde staat <laughs> buitenspel. Wij grijpen nu even onze kans. Nee hoor, het was, uh, we hadden het, plan op de, het, het advies op de rol staan... Uh, voordat het kabinet gevallen was natuurlijk. En toen dachten we nou... Er is nu zoveel drukte, dus laten we even wachten ermee. Maar het advies eh, blijft voor elk kabinet relevant. Dus vandaar dat we nu hebben uitgebracht. Hoe lang heeft u gewacht daarmee dan? Twee weken. Nou speelt u Wilders, denk ik, en consorten eh, ook een beetje in de kaart. Want die gaan nu heel hard roepen dat u de problemen die allochtonen veroorzaken wil wegmoffelen. Oh ja, dat mogen ze best roepen, maar daar, staat, uh, daar gaat het uh, advies helemaal niet over. Wij hebben gezegd, uh, het vorige kabinet uh, had als belangrijke uitgangspunt uh, dat niet de afkomst, maar de toekomst stelt van, uh, van mensen. Bovendien was alle specifiek op doelgroepen gerichte beleid was langzaamaan afgeschaft. Er zou er alleen nog maar algemeen uh, beleid worden gemaakt. Dus daar sluiten we bij aan. In tweede plaats... Uh, hebben we gezegd dat die hele definitie van alle getonen en autochtonen... op allerlei rare uitgangspunten berust. Dus dat is helemaal geen zuiver en scherp beeld. Dus daar uh, kunnen we van af. En de derde is een meer principieel punt. De overheid hoort geen onderscheid te maken. Dat staat in artikel 1 van de grondwet. En uh, nou, dan kan de overheid eindelijk nu consequent in zijn. En daarom staat er ook in het advies dat de gemeentelijke basisadministratie... bij migranten alleen het geboorteland van de betrokkenen registreert... en niet langer dat van hun ouders. Ja, maar bij iedereen. Hè? Dus wij zeggen van er zijn eigenlijk maar twee... ...dingen die belangrijk zijn voor de overheid... ...dat is wat, wat is iemands nationaliteit... ...en dus ook de verblijfstitel... ...en de tweede plaats is uh, geboorteplaatsen... ...geboorteland, maar dan alleen van de persoon zelf... ...want ja, waarom je dat van de ouders zou willen weten... ...dat is natuurlijk uh, nergens voor nodig... ...daar is ook geen enkele reden voor om dat te doen. Omdat alle burgers gelijk zijn? Voor de overheid wel, hè? Niet onder elkaar, maar voor de overheid, de overheid wel. En ook de hele definitie van allochtoon en autochtonen. We hebben in het rapport een mooi voorbeeld opgegeven. Een uh, paar voorbeelden genoemd. Hè? Dus, uh, uh, kom je uit Azië, dan ben je gemiddeld genomen niet-Westers uh, allochtoon... Tenzij je uit Japan komt. En. Interessant genoeg uit uh, Indonesië, hè, de grootste moslimsamenleving ter wereld, geldt als westerse allochtoon. Kom je daarentegen uit Zuid-Amerika, dan ben je weer niet westerse uh, allochtoon. Dat betekent dus dat uh, uh, prinses Maxima en haar kinderen zijn, dus niet westerse allochtonen in termen van de regelingen die we nu hebben. Nou ja, dat maakt op zich alleen allemaal duidelijk hoe raar dat soort begrippen uh, zijn. En daar moeten we dus echt mee ophouden. Jawel, maar is het niet zo dat specifieke etnische groepen niet specifieke uh, problemen hebben en daar juist in hun belang, in hun eigen belang, speciaal. Beleid voor nodig ja, maar dat hebben we afgeschaft. Hè. Kijk, dat was inderdaad de enige toegestaande reden om, eh, om onderscheid te maken. Als je beleid wilde maken in het belang. Van de emancipatie van specifieke groepen. Nou ja, dat is er de afgelopen jaren allemaal uitgegaan. Op het trein van onderwijs, op het van zekerheid, op het terrein van welzijn. Uh, het is een brede, brede overeenstemming over het feit dat we alleen nog maar algemeen beleid uh, voeren. En uh, uh, uh, dus uh, uh, vervalt de juridische basis uh, om dat onderscheid uh, te maken. Maar als een wetenschapper bijvoorbeeld wil weten waarom sommige Marokkaanse of Antilliaanse jongeren overlast bezorgen, of waarom moslimjongeren radicaliseren dan wil hij toch meer weten over een afkomst. Zeker, dat mag hij ook uh, wat ons betreft blijven doen. Alleen krijgt hij die, die gegevens niet meer van de overheid geleverd. Dus volgens uw advies weten we straks niet meer... of iemand van Marokkaanse ja. afkomst is of van Turkse afkomst... maar de alleen overheid. of die wel of niet in Nederland is geboren. De overheid, want uh, als u of ik welke wetenschapper dan ook eh, onderzoek wil doen naar eh, specifieke groepen... ja, dan mag hij langs de deuren gaan, dan mag hij een survey doen... zoals dat voor allerlei andere vraagstukken ook moet. Eh, alleen, het, wat erg belangrijk is, de gegevens die de overheid heeft... zijn verplicht aan de overheid ter beschikking gestelde gegevens. En daar moet je dus heel precies en ook, ook zuinig in zijn. En het kan niet zo zijn dat we, omdat we onderzoek zouden willen doen... van verplicht ter beschikking gestelde... Onder gegevensgebruik zouden kunnen maken. Dat hoort, zoals bij alle onderzoek... Op vrijwillige basis door de betrokkenen te ter beschikking te worden gesteld. Mag ik van u het woord allochtoner gebruiken? Maar u mag uh, welk woord dan ook gebruiken. Dit, dit advies is alleen op de overheid gericht. De overheid hoort een neutrale instantie te zijn. De overheid mag geen onderscheid maken. Dat hebben we in de grondwet staan. En vrouwenjustitie draagt ook niks, uh, niet voor niks. Een, een blinddoek. Uh, dat is wat dat betreft een heel normaal en net rechtsstatelijk uitgangspunt. Dus de man op de straat, die mag rustig dat onderscheid blijven maken? Mensen mogen alle onderscheid maken dat ze willen maken. Nou maken we hier ook onderscheid tussen mannen en vrouwen. En zo'n onderscheid is nodig om beleid te kunnen maken... dat gericht is op een gelijke positie van mannen en vrouwen. Als je dan als overheid neutraal wilt zijn, moet je dat onderscheid, naar mijn mening, ook afschaffen. Dat zou ook, consequent zijn. Wat mij betreft helemaal, kijk, dit advies gaat niet over het onderscheid man vrouw. Hoewel dat in biologische zin wel iets helderder uh, uh, te maken is dan het onderscheid naar, uh, naar uh, geboorteland en uh, etniciteit. Omdat dat hele vage begrippen zijn, en de verschillen binnen etnische groepen, zijn vaak groter dan de verschillen tussen etnische groepen. Nee. Maar het onderscheid man-vrouw is voor de overheid alleen relevant... voor zover juridische regelingen daar op betrekking hebben. Paul Vissen van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling... over het afschaffen van etnisch onderscheid alleen door de overheid. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. De Gids. Ik hoor een heleboel geluid. en ik ga kijken naar de site degids.fm en dan zie ik bijna de beelden die jij mij vanochtend net voor de uitzending even iets eerder hebt laten zien Jan Pels. Anders had ik... maar dit is dus kennelijk lacrosse. Ja, mannen met helmen die over een veld rennen. En uh, ja, dat zien we zometeen nog uh, wat uitgebreider ja. bij ons op de site. Dus als je wil weten wat Lacrosse precies is, dan uh, kun je dat uh, zien. Want je gaat namelijk zien een training van het Lacrosse team in Tilburg. Lacrosse, een sport waar ik uh, net zoals jij voorheen ook nog niet eerder van gehoord had. Maar uh, komende zomer organiseert Lacrosse Nederland het Europees kampioenschap. En komen er 2000 uh, lacrosse spelers uit uh, 20 verschillende landen naar Amsterdam. Ik zei dat er 2000 verenigingen waren, maar er zijn dus 2000 lacrosse deelnemers. Ja, ja sorry. Sorry. dat zijn die 2000, precies die 2000 die de komende zomer meegaan doen aan het Europees kampioenschap. Er zijn zo'n 20 teams op dit moment uh, actief in, uh, in Nederland, want... Ja, op tal van plekken worden op dit moment Lacrosse verenigingen opgericht. Ik Kan het nu zien op de site? Ja. Er zijn mannen met helmen op, een korte broekje zegt sportkleding aan. En dan hebben ze, een, wat hebben ze een stok met een netje. Ja, daar gaan we zo meteen meer over horen. Ja, inderdaad, een stok met een netje. Het gaat ook behoorlijk uh, fysiek aan toe. Uh, het gaat hard uh, tegen hard. In de grotere studentensteden daar zijn al clubs. En uh, er is ook een heuse competitie. En aanstaande zondag wordt er zelfs in Amersfoort een uh, bekerfinale gespeeld. En bovendien krijgt Lacrosse deze maand het officiële NOC-NSF keurmerk. Ja, wat ze dan hebben, weet ik ook niet precies. Maar ja, in ieder geval dan, he, zijn ze opgenomen in de officiële sportbond. Uh, het EK, dat uh, dus uh, vanaf 20 juni wordt gespeeld, is uh, volgens Lacrosse het grootste sportevenement van deze zomer in ons land. Hè? Ja, ik denk dan meteen zal de voetbal wel zal wezen. Maar okay. Nee, dat is een Polen en Oekraïne. Ze hebben gelijk. Ja, ja, ja, ja. ja, precies. Dus in ons land is dat zeker het grootste. Dus tijd voor ons om eens even wat beter kennis te maken met die uh, sport. Help! Help! Get your back! Wat roepen ze nou elke keer? Ze roepen voornamelijk help. Dat is het moment dat je aangeeft dat je de bal wil hebben. Uh, zoals je ziet, iedereen heeft de helm op. Dus je ziet niet alles wat er op het veld gebeurt. Zodra je blijft communiceren, dan weet je waar de vrije man staat. Dus waar de help vandaan komt, is uh, waar je man vrij staat. Jan-Bert de Lepper staat vandaag langs de kant, geblesseerd. Maar er wordt volop getraind hier in Tilburg? We trainen elke maandag en elke vrijdag, weer of geen weer. Nou, is lacrosse natuurlijk nog niet een hele bekende sport in Nederland. Waarom ben je er zelf aan begonnen? Uh, nooit de voetballer geweest, nooit de hockeyer geweest. Uh, dus op zoek geweest naar een uh, wat nieuwere sport. Uh, dat was er niet. En uh, een van mijn vrienden die, uh, kwam met het idee om te gaan lacrossen. En, dat zijn combinatie uh, lijkt het haast, van hockey en... Ja, baseball, uh, uh, een beetje rugby-achtig, voetbal uh, op een veld. Op de het, het, het, het heeft de regels van ijshockey. Dus als mensen naar een ijshockeywedstrijd kijken, dat kun je verwachten op het veld. Uh, natuurlijk uh, is het door de lucht in plaats van over het ijs. Maar daar je... lijkt het ook een klein beetje op, inderdaad, die helmen. De helmen, de sticks, uh, de bodychecks, de, de klappen die je uit mag delen. Dus uh, wat dat betreft uh, is het een heel fysieke dynamische sport. We pakken er even zo'n uh, netje bij, of een sticker, of hoe noemen jullie het eigenlijk? Ja, het is een stik van uh, pak een meter, 90 centimeter tot een meter... Maar dat het einde een, een breder stuk waar een netje in hangt. Dat netje wordt gebruikt om zowel de bal te vangen, de bal in de stick te houden. Je moet het, het kredelen, heet dat. Om te voorkomen dat de tegenstander de bal uit je stick tikt. En vervolgens kun je het netje zo afstellen op je eigen wensen. Zodat je het makkelijkst kan gooien of op doel kan schieten. want Uiteindelijk staan er een soort puntachtige doelen aan weerszijden van het, van het veld. De grootte van een, van een hockeyveld. Waar de bal uiteindelijk in moet verdwijnen. En het gaat met enorme snelheid. Hè? Ja, ja, het is uh, constant in transitie. Zoals we dat noemen. Dus uh, op het moment dat de bal verloren wordt aan de ene kant... wordt er uh, meteen naar de andere kant gerend of de bal wordt gegooid. Uh, dus je bent constant van de ene kant uh, van het veld naar de andere kant aan het rennen. En de puntentelling is zo simpel dat elke uh, bal in het doel gewoon een punt is? Ja, ja, heel makkelijk. Eén uh, bal in het doel is een punt. Uh, er bestaat niets. Zo, uh, nope, zoiets als <laughs> een balletje. Er bestaat niets niet zoals gelijkspel. Dus uh, Amerikaanse sporten die kennen geen gelijkspel. Dus uh, je speelt door tot er een winnaar is. Lekker Stijn! Lekker, lekker Tim Wolbrink, voorzitter van uh, Lacrosse Nederland, staat er echt te genieten. Ja, ik vind het heel mooi. Ik, uh, wat ik vooral heel mooi vind, is dat uh, nummertje 21. Het is uh, Stijn. En Stijn, die is, uh, zit een uh, jong oranje van uh, Lacrosse. Mm -hmm. Ja, die jongen is 17 jaar, dat is echt een talent. Maar wat moet je kunnen? Wat is het talent? Ja, ik zeg heel vaak, en ik, ik hoop dat ik al ooit gelijk krijg... dat deze sport zo dicht tegen de Nederlandse cultuur aan. Ik bedoel, hè, de stik van hockey, het groot en, uh, en atletisch. Ik bedoel, Nederland zijn atleten. we kunnen gewoon goed sporten over het algemeen. Ja, de cross past bij, bij de Nederlander, past bij onze bouw, hoe wij, hoe wij sport uh, beleven... En uh, het valt technische en tactische. We willen altijd, we willen altijd net iets slimmer zijn dan de rest. En dat is lacrosse. Twintig nationaliteiten gaan er meedoen vanaf ja. 20 juni. Ja. Aan, die, aan die EK maken ja. we dan een kans? Wij maken een he hele grote kans. We maken uh, bij de heren kans om Europees kampioen te worden. Oh. En, uh, ja. ja, We zijn afgelopen EK zijn we tweede geworden. En afgelopen WK hebben we echt net de, de halve finale uh, gemist. Toch vreemd dat we dat eigenlijk nog helemaal niet zo weten. Als gewoon uh, Nederlandse stervelingen die als ze aan het EK denken eerder aan het voetballen, denk ik natuurlijk. Ja, lacrosse bestaat nog maar tien jaar in Nederland. en Het is een hele jonge, frisse, nieuwe bond en nieuwe sport. Ja, mensen kennen het gewoon nog niet. Het is gewoon nog niet vaak op tv geweest, niet vaak in de krant. Terwijl dat het in 1928 al op de Olympische Spelen was, notabene. Ja, Olympische Spelen 28 Amsterdam. Wel tijdens de marathon ook van de Olympische Spelen. Dus ik denk niet dat het... demonstratiesport vooral. Ja, precies. Op dat moment was lacrosse een heel andere sport dan het nu is. Nu is het Het commerciëler. Jonge mensen vinden het leuk. Het is iets dynamisch, energieks. En vroeger was het gewoon in 1928. In 1928 was het een, uh, ja, zoals de Indianen het vroeger in, uh, in Noord-Amerika speelden, maar, uh, heel rauw en heel, uh, heel heftig. Zeg maar. dat, ja, uh, en het groeit heel snel in Nederland, want op tal van plekken worden er uh, op avonden zoals deze trainingen gegeven om, om die sport meer bekendheid te geven en nieuwe clubs op de richting te richten. Ja, ja, we merken gewoon dat er echt heel veel interesse is, heel veel nieuwe plaatsen om uh, lacrosse te spelen. Dus we hebben een soort van conceptje dat we, nou, we gaan uh, een karafaan, we gaan door het land trekken en we organiseren elke maand in een nieuwe stad een, uh, een clinics om uh, een nieuwe club te starten. Ja, heel succesvol. Tenminste. En helpt zo'n EK in Amsterdam dan ook mee? Ja, ja. ja. Mensen die, die raken daar een beetje door getriggerd. Denk van, ja, wat is dat dan? En, en ja, ik moet het toch maar een keer proberen. En dat is het unieke à la cross. En ik weet niet, ik heb heel veel andere sporten gespeeld. Maar als mensen eenmaal zo'n stick in hun handen hebben gehad, dan, dan zijn er weinig mensen die niet verder gaan. Dat is een uh, heel, uh, ja, een beetje mystiek, iets, iets, iets mysterieus. Uh. Ligt er hier een paar sticks, want dat wil ik ook wel even proberen natuurlijk. Ja, dat kunnen we zeker doen. Ja, ja, ja zeker, ja. Nou, dit is een stik. Ongeveer een meter stik. lang. Ja. Oranje balletje in netje. Ja, en nu? oranje of witte bal inderdaad. En uh, wat je nu eigenlijk doet is... Um, ja, ik, ik weet niet of je ooit ooit gehongpad hebt, maar het is een beetje dezelfde beweging. Dus een je, je beetje vanuit de zij zo. Ja, eerst komt de knop van de achterkant van de stik. En, en je, je, je draait je heupen en de bal die vliegt erachteraan. En, uh, en dan over de schouder. Over de schouder, ja, ja precies. En ik ga het toch... niet al te hard doen, maar oké. Nee, nee, maar gewoon... Coach maar even. Als je gaat vangen moet je de stik eigenlijk voor je hoofd houden. Met twee handen met uh, je linkerhand onder, je rechterhand boven. Laat me komen. Oh. O, hij kwam tegen de stok aan. <laughs> nog een keer. Ja, blijf proberen. Hè? Ja, natuurlijk. Nu komt, hem natuurlijk. Nu, nu, nu komt die magie. Nu komt, nu hem komt, hem komt het, het gevoel. Ja. Hij, kwam, hij kwam een beetje in de richting tegen, tegen de stik aan. Komt hij nog een keer. Kijk, dat is wel beter. Ja. Oh. Wim is. Ja, ja. Probeer echt uh, die stik uh, ja, zo, zo te houden. Ja! Kijk. ja. Dat, dat, dat is het gevoel. Dat is het gevoel. Één keer. Dit heb ik het. Yes! Dat was, uh, ja, dat, uh, je ligt snel. <laughs> ik zie een talent. Het, uh, Tim Wolbring dus over jou. Voorzitter van de Lacrosse Vereniging Nederland. Nou, dat was uh, je laatste reportage, neem ik aan. Jos. Jan, jij gaat uh, lacrossen. Ja, hey, dat zou je denken, hè. Met zoveel talent. Maar ja. Ja, nee, het is, ja, het is inderdaad een kick om dat balletje te vangen in dat netje. Maar je hebt het gezien hè, op het scherm. Het is een hele fysieke sport. Ik ben bang dat ik daar toch net iets te zwak voor ben. Maar wat je ook hoorde, is heel leuk. We gaan in ieder geval Europees kampioen worden deze zomer. Lacrosse. Alvast gefeliciteerd. De Gids.fm our people back to work and open doors of opportunity for our kids to restore prosperity and promote the cause of peace to reclaim the American dream and reaffirm that fundamental truth that out of many we are one that while we breathe we hope and those who tell us that we can't we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people yes we can Oh, wat waren de verwachtingen hooggespannen toen Barack Obama aantrad als president van de Verenigde Staten. Hij zou verandering brengen, breken met het beleid van zijn voorganger Bush en de Amerikanen weer een gevoel van trots teruggeven. Maar drieënhalf jaar na zijn overwinningsspeech heeft Obama wel wat van zijn glans verloren. En komen desillusie en teleurstelling op de hoek kijken, zegt de hoogleraar, amerikanistiek Rob Koes. Ken Obama nog of ken hij niet meer? Daarover praat ik met Rob Koes. Meneer Koes, goedemorgen. Goedemorgen. Welke verwachtingen had u toen Obama aan de macht kwam dan? Nou, net zo hoog gespannen als uh, menig één in Amerika en in Europa. In Europa waren we natuurlijk ook na acht jaar Bush... weer driftig bezig met ons uh, anti-Amerikanisme. Uh, vol walging over de dingen die daar gebeurd waren onder Bush. Inbreuken op de internationale rechtsorde. Uh, een oorlog in Irak en noem, noem maar op. Je kunt een hele lijstje samenstellen van grieven tegen Amerika onder Bush. En de hoop was dus dat Obama de anti-Bush zou worden. Zo dat hij alles een beetje zou terugdraaien, draaien wat Bush had geregeld. Zijn gelofte was, alle inbreuken op onze constitutionele orde... op de internationale rechtsorde die onder Bush hebben plaatsgevonden... die zal ik terugdraaien. Ik breng een regering van ongekende, althans onder Bush ongekende, openheid... Uh, ik zal eigenlijk terugkeren naar onze klassieke waarden van democratie, En de terreurgedachte in Guantara en een van de gevangenen zonder Amerikaans bewind... Precies, al die dat had hij ook gedaan. Hij had inderdaad in feite tegen de Irakoorlog gestemd. Hij had dus een staat van dienst, toen al als kandidaat en aantredend president... waarvan je kon zeggen, nou zeg, dat wordt een andere wind. En... Je moet natuurlijk nooit vergeten dat geen president die aantreedt... heeft een schone lij, kan van nul beginnen. De, de, een reset-knop indrukken, zoals hij zelf wel gebruikt heeft als, als beeldspraak. Je zit met van alles op je bord. Uh, oorlogen die door Boez waren begonnen in Afghanistan en Irak. Uh, Daar heeft hij toch langzaam aan het einde aan gemaakt. Uh, Irak heeft die... Daar zijn de troepen uit teruggetrokken, maar het is maar zeer afwachten... of daar niet een nieuwe failed state in het leven is geroepen. Dat, dat is te vroeg om te zeggen, maar inderdaad... de Amerikanen hebben zich daar teruggetrokken... Eh, hoewel ze natuurlijk hun ogen daar nog steeds laten rondgaan. Vooral, en dat is mijn, mijn, een van de redenen van mijn teleurstelling... na mijn hoge verwachtingen, dat met name in de buitenlandse politiek... in de bestrijding van terrorisme... Obama nu nog claimt, zoals Bush claimde, dat Amerika in oorlog is. En dat is natuurlijk een wonderlijke manier om Amerika een plaats in de wereld te, te, te omschrijven. Er is geen verklaarde oorlog, nee. maar toch wordt die uitspraak... wij zijn in oorlog gebruikt als rechtvaardiging van allerlei dingen die Bush deed en die tot mijn verbazing en teleurstelling Obama nu doet. Maar dat de zondag nog door zo'n Amerikaans ondermand vliegtuigje... twee terroristen van Al-Qaeda zijn gedood. Niet de hoofdleider daar, maar... Ja, precies. Dat is een, een van de tekenen dat Obama als war president... als oorlogspresident, net als Bush, allerlei kouwtjes van macht in zijn handen samentrekt... zonder nog, uh, laten we zeggen, constitutionele uh, scheiding van machten... Uh, in het oog te houden. Uh, hij doet dingen waarvoor hij eigenlijk rechterlijke toestemming zou moeten hebben... zoals afluisteren van burgers gebeurt nog steeds... inbreuk op, op burgerlijke vrijheden. Maar met name als het om de internationale orde gaat. Hij stelt dus een lijst op onder zijn eigen gezag... voor zijn verantwoording van mensen die af te schieten zijn. Een, een, een, een targeted assassination list... die hij met advies van juristen in het Witte Huis opstelt... Uh, en waar al twee jaar geleden in Amerika groot protest tegenkwam. En waarom doet hij dat dan? Dat is een van de dingen die ik mij heb afgevraagd... en ik denk dat een van de antwoorden is dat het misschien onvermijdelijk is... voor een land dat van zichzelf zegt... wij zijn in oorlog, op ons zijn oorlogscondities van toepassing... en oorlogsrecht, daar moet een executive uh, chief executive als de president... die ook de chief commander is, die moet vrijheden hebben... die een land in vrede de president niet geven zal... Dus hij eigent zich toe wat hem eigenlijk door niemand gegeven wordt. Maar wat waarschijnlijk heel veel Amerikanen toch wel toejuichen van... hij doet wat, hij schiet uh, uh, Osama Bin Laden neer. Is het ook omdat die klem zit tussen de Republikeinen en de Democraten? Dat, de Republikeinen... dat is zonder twijfel een van de dingen. Een van de angst van een president is altijd dat hij voor een watje wordt aangezien voor... In, in de Koude Oorlog was het to be seen as weak on communism. Hij is so, een softie als het uh, om de tegenstander gaat. Nu is de grote angst dat je zit te slapen... terwijl uh, allerlei samensweerders op het wereldtoneel tegen Amerika samenspannen. Uh, dat beeld moet je vermijden. Dus iedere actie, hoe overhaast ook... met het, het neerschieten van mensen vanuit drones... Een prachtige tactiek natuurlijk voor een oorlogsvoerder. Je hoeft geen soldaten, Amerikaanse soldaten meer te sturen. Het lijkt nogal wat vrijheid van beweging te geven. Maar het verbazingwekkende is dus eigenlijk... dat over gebieden waar Amerika niet de soevereine macht is... Pakistan is een soevereine staat. Irak is inmiddels een soevereine staat. Zoveel andere uh, gebieden, uh, Saudi-Arabië... daar vliegen voortdurend drones die spieden die berichten doorgeven en die klaar zijn om onmiddellijk te reageren op waargenomen dreigingen. En u had verwacht dat Obama dat zou stoppen, maar is dat niet wat naïef gedacht? Ik bedoel, iemand die presidentskandidaat is, die belooft van alles... maar uiteindelijk kan hij maar een heel klein percentage waarmaken. Ja, dat dat toch? het is misschien naïef, maar het is denk ik niet naïef als je Amerika wilt houden aan de rechtsstaat, de beginselen van een rechtsstaat... en met beginselen van rechtsbescherming... en bescherming van burgerlijke vrijheden... waar Bush uh, allerlei inbreuken op heeft gemaakt... en waar Obama, naar mijn smaak, te veel inbreuk op blijft maken. Maar aan de andere kant heeft hij op buitenlands gebied succes behaald. Hij heeft de, de dood van Osama Bin Laden weten te bewerkstelligen... om het maar eens als nou, zeker, maar uit te drukken. Nou, zeker, dat is Bush acht jaar lang niet gelukt. Maar als Osama dan zegt... Obama dan ja. zegt... justice has been done... dan zijn er heel veel mensen in Amerika... in de pers... Uh, die daar de aantekening bij zetten... Hij is dood en we mogen ons geluk wensen met zijn dood. Het was een gevaarlijk man die ons groot kwaad heeft gedaan. Maar kunnen we zeggen dat justice has been done? Dan moeten we toch eerder denken aan de manier... waarop we met, met nazi-misdadigers zijn omgegaan op een Nuremberg trial. Een internationaal proces. Daar had je veel meer gedonden en gerommel gehad natuurlijk. En ja, is daar zijn ze ook nu bang voor. Nu hoor je niet meer over. Daar zijn ze ook bang voor. Vandaar dat allerlei mensen nog in Guantanamo zitten omdat er eigenlijk geen normale rechtsgang meer mogelijk is. Ze zijn gefolterd, ze hebben bekentenissen gedaan. Er is geen normale afwikkeling meer mogelijk. Ja. En dat is toch, ja, noemen we het betreurenswaardig voor een land dat zich op zijn democratische waarden laat voorstaan. Maar ik bedoel, op het moment dat Osama Bin Laden gewoon gevangen was genomen... dan, ja, dan, dan, dan was het hek van de Dam geweest. Waar moet hij berecht worden? Hoe moet hij berecht worden? Wie gaat erover? Ja, Waarom doet Amerika goed, met, ja, dat? cetera. En nu zijn ze van al die zaken af. Maar dat de staat zich toch over moet buigen. Het had natuurlijk gekund. Ze hebben ook de, de, elfde, of de, de, de elfde kaper hebben ze gewoon voor een hof in... Uh, Amerika berecht. Laat ik proberen positief te eindigen. Ja. Wat doet Obama <laughs> wel goed? Hij doet... Hij heeft, ja, dat moeten we niet vergeten. Hij heeft van alles en nog wat goed gedaan. Hij heeft... Uh, op het economisch gebied waar het gaat om werkgelegenheid... heeft hij bijvoorbeeld de auto-industrie gered... waarvan republikeinse tegenstanders nu, waar, onder wie Romney, gezegd hebben... ja, dit is een kapitalistische staat, zo gaat dat. Bedrijven gaan failliet, laat maar gaan. Nee, zei Obama, we gaan die bedrijven redden. Ja. En het is hem gelukt en de bedrijven maken nu winst. Hij heeft voor het eerst sinds... Roosevelt aan die pogingen begon... een nationale wel, uh, ge gezondheidswetgeving uh, weten in te voeren. Maar daar zie je dus de tragiek van Obama nu. Hij betreedt een terrein dat zo vastgepind zit... tussen ideologische posities, het congres. De tegenstanders zijn daar en blok tegen. Het Hoge Rechtshof gaat binnenkort besluiten... Pardon. of, uh, of ObamaCare, zoals dat dan heet, niet in strijd is met de grondwet... Als ze het door laten gaan, is dat een van de grote... ja, pluimen op de hoed van Obama een grote verrichting historisch gezien. Gaat Obama de verkiezingen winnen van Mitt Romney... waarover zometeen meer nieuws in het Nieuwsbrot? Hè? Ja, dat, is, dat hangt vooral af van hoe de economie zich zal gedragen. Als cijfers van werkgelegenheid omlaag blijven gaan... zoals de laatste twee weken het geval was... dan ziet het er niet goed voor hem uit... Maar als het zo'n beetje blijft als het is... en misschien zelfs wat positief lijkt zich te ontwikkelen... dan heeft hij hele grote kansen tegen Romney... die bij grote delen van de Amerikaanse bevolking niet goed ligt. Rob Koes, emeritus hoogleraar Amerikanistiek. Dank voor deze visie. Tot twaalf uur nog. Maak je via Facebook bekend dat je orgaandonor bent of niet? En moet de marktwerking op het spoor teruggedraaid worden vanwege de veiligheid? Na de hoofdpunten van het nieuws met Doral Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. De Chinese activist Chun Guangcheng zegt dat de autoriteiten hem hebben beloofd. een onderzoek in te stellen naar de mishandeling van hem en zijn familie. Een overheidsfunctionaris heeft hem namens de regering drie keer bezocht. in het ziekenhuis in Peking. Chun zei dat hij scherp in de gaten zal houden over er wat terecht komt van het onderzoek. Het aandeel KPN staat op de Amsterdamse beurs nog steeds bijna 20% hoger. De koers schoot vanochtend omhoog nadat bekend was geworden dat het Mexicaanse bedrijf America Mobiel een deel van KPN wil overnemen. In totaal zou met het bot 2,6 miljard euro zijn gemoeid. En Rick Santorum roept zijn achterban op om Mitt Romney te steunen als republikeinse presidentskandidaat. In een e-mail aan zijn aanhanger schrijft hij dat het alle hens aan dek is om president Obama in november te verslaan.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 ABB verkeersinformatie Een file bij Den Haag op de A12 vanuit Utrecht. Bij Den Haag-Malieveld, 2 kilometer. Vanwege werkzaamheden in de stad Den Haag. Bij Den bossen no ook problemen. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven. Een korte file bij Vught, 2 kilometer. Dat heeft te maken met de afsluiting van de N65. De weg Den Bosch naar Tilburg. Er is een ongeluk gebeurd vanochtend tussen Helvoort en Haren. De weg is er waarschijnlijk nog uren dicht. Er staat voor de afrit Helvoort 3 kilometer file. Het is echt beter om voorlopig om te rijden naar Tilburg. Volg aan de borden Eindhoven. Dan rijdt hij over de A2 en de A58. Dit is de gids fm Met Felix Mulders. Cursief. Welke cursus staan er vandaag in de media? Nou, de Borra in Noorst is erop uitgetrokken en heeft ze gevonden. Studeren, studeren is hartstikke slecht voor je ogen. Daar begin ik gewoon meteen mee. Um, tenminste, als je in Azië woont, want bijna alle leerlingen in het oosten van Azië worden bijziend. Echt waar. Het is uh, zo'n 85 procent moet eigenlijk gewoon na het verlaten van de schoolbanken een bril op. Hoe komt dat dan? Ja, de Australische wetenschappers uh, die hierover hebben bericht in het medische tijdschrift De Lancet, die zeggen, um, ja, die jongens en meisjes zitten de hele dag gewoon gebogen over hun boeken, zitten maar te Culturen. En dat is eigenlijk de oorzaak ervan. Het heeft zelfs geleid tot een epidemie van bijziendheid in steden in China, Japan en Zuid-Korea. En de wetenschappers hebben vervolgens ook onderzocht van nou, zouden er misschien genetische afwijkingen zijn? Ja. Maar die hebben ze niet kunnen vinden. Ze zeggen het ligt er echt aan dat je gewoon uur na uur na uur binnen naar dat boek zit te kijken. Want binnen, dat is ook nog heel erg belangrijk. Want uh, als je geen zonlicht krijgt, gebrek aan zonlicht, heeft er ook een uh, slechte invloed op. En verontrustend is dan ook nog dat een deel van de bijziende studenten zo zwaar bijziend is... dat ze zelfs blind kunnen worden. Dus ik zou zeggen, uh, wel even nadenken... voordat je jezelf hele oh, dagen die opsluit... Niet een uur duurt met die stapelstudieboeken. In niet doen dus. ja. uh, een schandaaltje in, in Spanje dan. Uh, en deze keer gaat het niet om de koning op uh, olifantenjacht... maar om een peperdure cello... van Antonio Stradivari. Of uh, wel Stradivarius... Uh, in de Latijnse vorm. En het uh, instrument dat wordt bewaard... in het Koninklijk Paleis in Madrid. Het moest even naar buiten om onderzocht te worden... Door experts. Dat is uh, drie weken geleden gebeurd. De experts legden vervolgens de cello op een tafel, wilden een foto nemen en toen viel de cello. Ja, ja, dat was. Uh, Kom aan. Hier, hier is alles nog heel gebleven, maar uh, bij de cello is de hals. Uh, ja, die hals is kapot gegaan en het is eigenlijk nog maar de vraag of het überhaupt gerepareerd kan worden en hoeveel dat dan ook nog kost. Nou ja. Oké, okay, dat kan allemaal gebeuren. Maar wat de zaak eigenlijk nog een tikje erger of pikanter maakt... is dat het incident expres is verzwegen. En dat gebeurde dan weer op aandringen van de afdeling Nationaal Erfgoed... die de cello in beheer heeft. Maar de Spaanse krant El Mundo is er toch op het uh, spoor gekomen. En die cello overigens is 22 miljoen euro waard, even voor de duidelijkheid. Pardon. Dan nog een, een, een, een, ja, een tegenvallen voor uh, American Airlines. De luchtvaartmaatschappij heeft last van rijke klanten. Klinkt een beetje raar, maar... Uh, in 1985 werd een stunt bedacht om rijke klanten voor 250.000 dollar levenslang eerste klas vluchten toe te staan. Nou, het is, uh, leek toen een goed plan, maar is nu een beetje ja, uh, wel heel erg een steen om de nek van de maatschappij geworden. Want er waren destijds zoveel mensen die op dat aanbod ingingen. Ja, En die vliegen nu dus gewoon nog steeds. Die gaan bijvoorbeeld even naar Japan om te lunchen. En keren dan <lacht> s'avonds weer terug naar Amerika om gewoon diner te nuttigen. En één klant kost uh, American Air. Airlines op die manier meer dan een miljoen dollar per jaar. En nu zegt de merken airlines... ja, we willen er heel graag van af van die regeling. Ze hebben zelfs uh, juridische hulp ervoor ingeschakeld. Maar de reizigers die staan op hun streep en die zeggen... nee, nee, nee, nee, nee. gekocht is gekocht, blijft ook zo. Dus uh, wij gaan voorlopig die eerste klas niet uit. Wordt ongetwijfeld vervolgd. En dan hoor je meer van Deborah Blackenhorst, want zij blijft bij ons. Tijdgeest. Simone Wijmans blogt over digitale ontwikkelingen. Straks orgaandonor worden via Facebook. Eerst boeven vangen door burgers af te tappen via sociale media. Het zal weinig mensen verbazen dat sociale media... door politie en justitie gebruikt worden om misdrijven op te lossen. Het gaat om het lezen van openbare informatie over mogelijke verdachten... maar ook om het aftappen van sociale netwerken als Facebook en Twitter. In maart sprak ik daarover in deze rubriek... met GroenLinks Tweede Kamerlid Arjan Elfacet. Hij wilde meer weten over dat online aftappen... en stelde Kamervragen aan justitiestaatssecretaris Fred Teven. Nou, wat ik wil weten is uh, hoe vaak dat uh, gebeurt... Of uh, gebruikers uh, uh, ingelicht worden, uh, genotificeerd worden. Um, uh, want dat uh, hoort uh, te gebeuren, hetzelfde als bij de, de regelgeving rond uh, het aftappen van telefoons. Er uh, zijn uh, regels voor, maar uh, de, tot, tot op heden heeft de regering niet uh, aangegeven hoe vaak dat voorkomt bij sociale media. Uh, en dus uh, wil ik van uh, justitie weten hoe vaak dat gebeurt. De inmiddels demissionair staatssecretaris Steven heeft deze week gereageerd op de Kamervragen. Maar Elfacet is niet tevreden over de antwoorden. Nou ja, het wordt uh, slecht bijgehouden, uh, er wordt niet gemeld. En uh, de staatssecretaris weigert ook die uh, cijfers uh, als ze er al waren om die te geven. Uh, we weten dat er, uh, uh, als het gaat om het aftappen van telefoons, Nederland een aftapkampioen is... Uh, dus ik was zeer benieuwd uh, hoe dat dan uh, gaat met sociale media. Hè? De privéberichten die je stuurt via Twitter of Facebook, daar zouden dezelfde regels voor moeten gelden als voor het aftappen van telefoons. En dat betekent dat je dat niet zomaar kan doen. Dat, daar zijn regels voor, mensen moeten achteraf uh, uh, worden geïnformeerd. En dat wordt uh, op dit moment niet gedaan. Dus ja, ik, ik ben uh, zeer teleurgesteld in die antwoorden. Volgens de staatssecretaris is het vrijgeven van de aantallen sociale mediataps niet in het opsporingsbelang van justitie en politie. Nee, hij zegt zoiets van als, als mensen dat weten, dan gaan ze anders communiceren. Maar dat is heel raar, want uh, kijk, dit, dit soort aftappen doe je uitsluitend in uh, specifieke gevallen. Het gaat om uh, opsporing, dan moet er een verdenking zijn. Maar als het op grote schaal gebeurt, ja, dan is het een heel raar antwoord. Vanwege, vanuit de Kamer, de controlerende taak die wij hebben. Vanuit rechtsbescherming voor mensen. Uh, moet het gewoon duidelijk zijn uh, hoe vaak het gebeurt. Dan zeg je nog niks hoe of wat, of wat voor gevallen. Maar we moeten ook weten of het allemaal wel zorgvuldig gebeurt. En als je dus geen inzage krijgt in de cijfers. Als je niet weet hoe het gebeurt. Ja, dan kunnen wij ook niet goed controleren of uh, de overheid wel doet. En geen overschrijdt. Aangezien Fred Teven geen antwoorden wil geven... gaat Elfacet het elders proberen. Wat ik nu wil gaan doen is uh, de sociale netwerkproviders... HICE, Facebook, Twitter aanschrijven... en te vragen hoe vaak zij zelf zijn benaderd door de politie. Uh, om van hun te weten... Uh, uh, wat hun inschatting is, hoe vaak dat uh, gebeurt... en wat zij, uh, wel, welke vragen zij stellen aan de politie voordat zoiets uh, kan gebeuren. Omdat ik denk dat gebruikers van die sociale netwerksites... moeten weten of hun rechten wel worden beschermd... door de providers waar zij gebruik van maken. Uh, want die antwoorden krijgen wij niet van justitie. Uh, en ik uh, uh, zal in een komend debat, uh, zodra ik kan een motie indienen... Om uh, die cijfers wel doof te krijgen. Want dit kan echt niet. Wordt vervolgd dus. Ja. Nee. Ja. Ja. ja. ja. Nee. Ja. Ja. Ja. ja. Fragment van een sportje. dat twee jaar geleden deel uitmaakte. van een overheidscampagne om orgaandonoren te werven. Nederland ja. heeft meer orgaandonoren nodig. Ben jij er alleen? Ja. Ja of nee.nl maar nieuwe donoren blijven wereldwijd nog altijd nodig. Afgelopen week maakte Facebook bekend dat Amerikaanse, Engelse en Australische Facebookers... aan de zogeheten tijdlijn op hun profielpagina kunnen toevoegen dat ze orgaandonor zijn. En gisteren werd bekend dat Nederland het vierde land is waar het mogelijk wordt gemaakt. Janine van Trierum, woordvoerder van de Nederland Zegt Ja-campagne. Het initiatief komt oorspronkelijk uit Amerika... Um, en die hebben gekeken in welke landen ze dit willen uitrollen. En uh, Nederland uh, is dat wat dat betreft uh, best wel vooruitstrevend hè, als het gaat om uh, internetgebruik en het gebruik van social media. En uh, daarom is uh, besloten om uh, als een van de eerste landen Nederland toe te voegen. Het werkt heel uh, simpel. Uh, als je op Facebook uh, je timeline uh, uh, gebruikt, hè, daarop kun je allerlei dingen aangeven uh, die te maken hebben van je geboorte tot nu allerlei uh, gebeurtenissen. Uh, daar kun je onder uh, gezondheid kun je het kopje orgaandonor uh, aanzinken. En dan kun je zelfs nog uh, aangeven vanaf wanneer je uh, die keuze hebt uh, vastgelegd. Of als je dat nog niet eerder hebt gedaan, natuurlijk de datum van vandaag... Hè, als je het nog ook officieel wil laten vastleggen gelijktijdig. Maar alleen op Facebook aangeven dat je donor bent is niet genoeg. Nee, dat blijven toch echt nog twee verschillende dingen... Uh, dus zelf had ik bijvoorbeeld al op mijn 18e uh, mijn uh, registratie in orde gemaakt... en heb ik het nu op Facebook uh, aangegeven, omdat het nu pas uh, kan op Facebook. Andersom, stel dat ik uh, nog helemaal geen uh, orgaandonor ben en ik geef nu aan... dan is eigenlijk wat ik aangeef op Facebook dat ik het, het, de intentie heb dat ik daarachter sta. En dan krijg ik gelijk ook uh, via Facebook word ik doorgeleid naar de officiële pagina... Uh, waar je dus je keuze uh, uh, officieel kan vastleggen. En dat is echt nodig, omdat er maar één plek is waar een arts in kijkt uh, als iemand overleden is. En dat is het donoregister. Het aantal mensen dat in het donoregister staat groeit. Momenteel zijn er zo'n 5,6 miljoen. Maar zoals gezegd, er zijn nog steeds donoren nodig. Ja, de wachtlijst uh, voor uh, een orgaan bedraagt wel uh, sinds begin dit jaar, hè, per begin dit jaar 1300 mensen. En voor een weefsel, uh, wat dan op zich vaak niet maar wel levensverbeterend is... als je daarop wacht, daar ruim 800 uh, mensen. Dus dat zijn echt heel veel mensen die, uh, die iets nodig hebben. Uh, dus het is dus absoluut heel belangrijk dat je erover nadenkt... en je keuze ook echt vastlegt. Maar wat uh, Facebook heeft gezien in de andere landen... waar het vorige week al uh, mogelijk uh, was, bijvoorbeeld in Amerika en Engeland... is dat het aantal registraties in, in het uh, in de donorregisterdateplekken... dat dat enorm is, uh, is toegenomen... Maar wat het belangrijkste is, denk ik, dat het uh, heel vanzelfsprekend wordt... Om, uh, ja, om met elkaar te delen dat je donor bent. En zo het gesprek daar ook voor ook op gang te houden. Zegt Janine van Trier, een woordvoerder van de Nederland Zeg Ja-campagne. En wilt u alles nog eens rustig nalezen? Dat kan op de site, gids.fm. Tikt u gewoon in, in. De browser, Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome... of welke u heeft. gids.fm En dan kijkt u onder het kopje tijdgeest. Turum Breaks, dat is een duo... Twee jeugdvrienden eigenlijk uit Engeland. Zij heten niet Turen en ze Olly Nights en Gail Perigenian. Ze zijn opgegroeid in Bellum, Londen. En ze hadden een hitje in 2001 dat net even rook aan onze top 100. En dat is dit plaatje. you know breaks met het nummer Underdog Save Me is behoorde tot de nieuwe akoestische beweging die rond het jaar 2000 hoogtij vierde in Engeland te vraag is of dat nog steeds het geval is. Thegits.fm Francisco Montoya is aangeschoven. Hij is de chef van de opinie site Francisco, goedemorgen. Wat gebeurt er op de site? Ja, nou, het gaat natuurlijk over... Uh, de, de, ja, als een donderslag bij Helder Hemel werd gisteren bekend... dat uh, Tovik Dibi de tegenkandidaat waarschijnlijk wordt van Jolande Sap. Dat is nog niet bekend, te, officieel bekendgemaakt. Maar het is opvallend dat hij zegt uh, dat hij uh, uh, gisteravond vannacht... Uh, twitterde Twitter van dat hij zo onder de indruk was van de andere partijen... zo bijzonder dat hij uh, van die uh, debatten houden. De, de, van die lijsttrekkersreferenda, noemde hij dat. Ja, en dat is tegelijkertijd natuurlijk een beetje het rare. Want nu ontstaat er dus waarschijnlijk een strijd om het lijsttrekkerschap, maar niemand kan zich zeg meer maar kandidaat stellen. Hè. De kandidaten zijn al ieder 6 mei, het werd pas bekend... toen, het, uh, toen de kandidaatstelling gesloten was. Dus nu Tovig Dibi tegen Jolande Sap. Want zo gaat nu. het bij GroenLinks, hè? Ja, dat, en is er is een commissie die er overheen moet gaan. Het is helemaal niet dat open karakter... wat je bijvoorbeeld bij de PvdA en uh, het CDA zag... het krijgt ook nog een wat ander karakter natuurlijk. Kijk, Tovik Dibi daagt nu sap uit. Tenminste, dat, daar lijkt het toch wel heel erg aan. Als hij verliest, moet hij vertrekken. He, want ja, dat is wat anders. Kijk, bij het CDA en bij de PVDA was er een vacature. Daar kunnen mensen zich voor opwerpen. En dan kan je best hebben dat plastic tegen Samsung gaat. En wie dan wint. En die ander blijft ook zitten. Maar je kan niet de leider uitdagen. En vervolgens blijven zitten als je verloren hebt. Dat gaat niet. Veel reuring op de site daarover dus. Ja. Tijd voor het Job Debat. We gaan praten over spooronderhoud. Waarom? Ja. Want euh, nou, de afgelopen weken bleek dat de veiligheid op het spoor nogal te wensen overlaten. Rode seinen staan niet op de goede plek. En, nog en misschien wel erger, waar iedereen erg van schrok... een spoorbrug, die bleek helemaal niet goed verankerd. Dat onderhoud wordt helemaal niet goed gedaan, stelt FNV-bestuurder Egol Groen. Volgens hem is het een verplichte aanbesteding die ervoor zorgt dat niet de kwaliteit... maar de prijs doorslaggevend is bij het onderhoud van het spoor. En dat ja, zorgt dan op de duur voor ongelukken. En is die aanbesteding inderdaad het probleem? Daar ga ik over praten met e. van Groen en met het VVD-Kamerlid Charlie Abtroot... Heer, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Groen, u gaat regelmatig kijken bij klussen op het spoor. En wat ziet u dan allemaal niet goed gaan? Nou, een mooi voorbeeld vind ik wel, um, ik was laatst op de brug bij Weesp. Daar um, liep ik langs het spoor en daar kwam ik een paar spoorwerkers tegen. Die probeerde ik aan te spreken. Natuurlijk in eerste instantie in het Nederlands, maar ik kreeg uh, geen gehoor. Toen probeerde ik het in het Engels, uh, dat gaf ook geen gehoor, Duits ook niet. Het bleek uiteindelijk een uh, Poolse uh, medewerker te zijn, waarvan ik mij dan afvraag... Uh, in Nederland duurt het een aantal jaren voordat je goed opgeleid bent. Ik kan mij niet voorstellen dat deze meneer uh, de, de goede opleiding achter de rug had... om het werk te doen waarvoor hij was ingehuurd. Maar ja, je moet een schroef vastdraaien van zijn spoorbrug... en daar hoef je niet altijd... Ja. Of niet? Of fout. Uh, dat, dat, dat lijkt zo te zijn, een uh, moer aandraaien. Maar die moer die moet wel precies op de juiste spanning staan. Uh, en als je dat niet op de goede manier doet... dan staat hij of te strak of te slap. En in beide gevallen maar gaat het mis. dat kan een toch ook. Ja, uh, maar hij moet het maar net eventjes weten. En uh, dat soort dingen dat leer je op, een, uh, op, op de goede Nederlandse opleidingen. Uh, en ik heb zomaar het vermoeden dat deze mensen uit Polen werden gehaald... om even een klusje te doen omdat er geen capaciteit was op dat moment. Uh, of omdat hij goedkoper was uh, en dat hij om die reden was ingevlogen. Dus hij is goedkoper aanbesteed door een bedrijf en die halen dan Polen. Ja, het is en nog die onveilig. het ook. werk doen. Het is nog onveilig voor de beste man ook, want hij kende uh, geen enkel veiligheidssignaal. Dus er wordt alleen gelet op de prijs, zegt u door ProRail. Nou, uh, ProRail besteedt het aan aan een aantal spooraannemers. Wat de beweegredenen zijn van de spooraannemers... om met buitenlandse medewerkers te gaan werken, dat weet ik niet helemaal precies. Uh, wat ik wel constateer is dat het aantal uh, opgeleide spoormedewerkers... de laatste jaren achteruit aan het lopen is door reorganisaties. Ik constateer ook tegelijkertijd dat er op hoog gekwalificeerd personeel... Uh, met name de mensen die de bovenleidingen en uh, de seinen moeten repareren... steeds grotere tekorten ontstaan. Um, en um, ja, dat wordt dan uh, blijkbaar opgelost met het, het invliegen van uh, allerlei tijdelijke krachten... die werkgevers uh, dan niet permanent in dienst hoeven te houden. Meneer Abtro, door die aanbevelingen gaat dat nogal wat mis zo te horen. Ja, ja ik ben er ook van overtuigd dat er een boel misgaat. Uh, maar dan kijk ik toch naar het bedrijf die dat allemaal organiseert. Dat is ProRail. Want aanbesteden is wel iets wat je verstandig moet doen. Dan moet je gewoon kwaliteitseisen stellen. Dan kan je dus zorgen. Dan kan je gewoon eisen dat mensen met elkaar kunnen communiceren. Dus gewoon allemaal dezelfde taal spreken. Nou, dat zou Nederlands kunnen zijn. Je zou kunnen zeggen, maar ook het Engels. Maar niet allerlei eh, talen door elkaar dat mensen niet kunnen communiceren. Want ik ben het wel met de Egon Groen eens dat dat gevaarlijk is. En ProRail doet dit dus gewoon slecht. En dat, dat is des te meer schandalig. Omdat ProRail, een staatsbedrijf... Elk jaar meer personeel in dienst heeft. De laatste vier jaar, van 2007 naar 2011, zijn er ruim 1400 medewerkers bijgekomen. Nou, Die kunnen niet eens iets goed aanbesteden. Dus ik denk dat we het probleem inderdaad eh, hard moeten aanpakken. Dat betekent hard ingrijpen bij het staatsbedrijf ProRail. Want het heeft er een beetje een bende van gemaakt. Over dat hard aanpakken praat ik zo meteen met u door. Maar het, het ligt dus niet aan het feit dat er aanbesteed wordt... maar aan de manier van aanbesteden door ProRail, meneer Groen. Ja, dat, dat hoor ik meneer Abtroot zeggen. Ik hoor hem ook zeggen, je zou op kwaliteit moeten aanbesteden. Lijkt mij een hele lastige te worden om op kwaliteit te gaan aanbesteden. De laatste aanbesteding die we gehad hebben was het gebied rond Amersfoort. Dat is teruggetrokken door ProRail. Er zijn wel aanbiedingen gekomen, maar de prijs die geboden werd... en de kwaliteit die geboden werd, waren voor ProRail aanleiding om te zeggen... Van, wij geloven dit niet meer, wij stoppen daar eventjes mee. Je krijgt in deze situatie precies hetzelfde. De drie aannemers zijn afhankelijk van één... Aanbestedende dienst, die doen alles om die contracten binnen te halen. En die welke, zullen, welke, aan, welke aannemers Het gaat om Structonrail, het gaat om Bamrail uh, BAM en het gaat om volkenrail. Die doen alle werkzaamheden? Dat zijn, de dat zijn de, uh, van oudsher de, de, de uh, onderhoudsbedrijven. Die zullen ook gaan stunten op uh, kwaliteit. Dus die zullen iets gaan beloven om dat werk maar binnen te halen... wat ze niet waar kunnen maken. Hoe moet het dan? Als je dit gaat doorredeneren, dan uh, uh, zeggen wij van... stop er uh, sowieso maar even een hele poos mee. Um, het is een goed voorbeeld van ProRail om dit eventjes stop te zetten. Stop maar neemt... met die aanbestedingen bedoel stop, stop er maar helemaal Niet eventjes. met het werk aan het spoor neem ik aan. Nee, dat moet doorgaan. Ja. Um, en um, Je kunt daar ook tijdelijk mee stoppen. Dat is allemaal toegestaan om dat tijdelijk even onderhands te gunnen. Maar er moet een duurzame oplossing komen voor het spooronderhoud. En als je het doorredeneert, dan zijn er niet zo heel veel smaken. Uh, ofwel, het uh, moet aanbesteed worden. Kom je niet onderuit. Uh, ofwel, je moet uh, naar een model waarbij uh, het spooronderhoud weer wordt ondergebracht bij... Uh, een, een overheidsdienst. En dat zou uw voorkeur hebben, dat laatste? Nou, wij willen in ieder geval dat het maar eens eventjes goed uitgezocht wordt. Want dit model heeft nou vanaf 2007 gewerkt. Uh, de, we lopen tegen allerlei problemen aan. Het kan zijn dat ProRail een hele hoop geld heeft gekregen. Dat is niet de kern van de zaak. De kern van de zaak is dat dit model van marktwerking... Uh, tegen, uh, tegen zijn grens is aangelopen. Meneer Abtro, is dat een goed idee? Spoor spooronderhoud weer gewoon bij een overheidsdienst? Nee, alstublieft niet. Laat... Alstublieft niet. Waar bent u gebleven? Want ik, ik, ik versta u helemaal niet meer. U zit in een jampot. Nou, in de Jempot. Ja. Nou, ik zit het gebouw van de Tweede Kamer, dus de is ook weer een, een nieuwe beschrijving. <laughs> dat is niet de bedoeling. Nee, uh, ik, ik denk dat het juist goed is als je marketing hebt. Maar je moet er verstandig mee omgaan. We hebben gezien, maar ik weet... Uh, uh, de FNV is altijd tegen alle aanbesteding. Ze waren tegen aanbesteding van het openbaar vervoer. In Rotterdam is er nu aanbesteed. En daar gaat de RET blijft rijden. Maar opeens blijken de kosten 38% lager te zijn. De kwaliteit gaat naar boven. Dat moet ook bij spooronderhoud kunnen. Maar ik denk dat je, uh, uh, het is makkelijk is om het probleem elders te leggen. En te zeggen, zie je wel, die bedrijven doen het allemaal fout. ProHeel doet dat dus gewoon niet verstandig. Je kan absoluut kwaliteitseisen. Je kan zelfs taaleisen stellen. ProHeel heeft zat mensen om te controleren. Ik zeg het. In 2020. 2018... 2007 had ProRail 2900 ja, mensen, mensen mee. in dienst. Vorig jaar al 4300, 1400 erbij. ProRail moet gewoon een pak op zijn sodomiter krijgen. Daar moet worden gereorganiseerd en die moet weer op een verstandige manier het werk aan aannemers gaan gunnen. Hoe wordt er op die kwestie gereageerd op jo.nl, Francisco? Ja, nou ja, de, prijsvech, de prijsvechters die maken het spoor gevaarlijk. Iemand zegt ook ja, de overheidsbedrijven die zijn nu verplicht om opdrachten boven een bepaald bedrag aan te besteden. Die regel die zou herzien moeten worden. De, dat moet niet alleen voor ProRail, maar dat ze zouden, met, ze zouden daarop een andere oplossing voor moeten verzinnen. En aanbesteden, ja, dat werkt alleen goed als je meedogenloos streng controleert of het werk wel goed gedaan wordt. Meedogenloos streng controleren, maar dat moet Bogel dus eigenlijk doen, meneer Abtroot, vindt ja, u? Hè? Ja. Nou, dat is ook zo. Je moet het A, verstandig een verstandige opdracht aan bedrijven uh, geven. En je moet natuurlijk checken wat het is. Maar bedoel, uh, uh, als je uh, in de bouw iets aanbesteedt, dan kijk je bij de oplevering, ook of het in orde is en zo niet, dan moet die Nee, goed, maar dan, dan worden de, de, de slager ook. die zijn eigen vlees keurt. Voor heel die aan ja, die, nee, die de, nee, de bouten weer als je losdraait. En kijkt of het goed is. Nee. Als je het uitbesteedt, is het juist heel goed. Een ander moet het werk maken. Maar je moet deskundigheid hebben om iets aan te besteden. En je moet ook checken of dat werk gewoon goed wordt gedaan. Dat kan je tijdens het werk doen, dat kan je opleveren. Je moet af je steekproeven nemen. Meneer Abtroot, en hoe gaat u ervoor zorgen dat ProRail hard wordt aangepakt... dat ze een pak op een te krijgen en dat er wordt gereorganiseerd? Ja, ik, ik, dat bedrijf moet echt worden aangepakt. Het laatste voorstel wat, wat ze deden van dit staatsbedrijf... is om de eigen salarissen met 16% te verhogen in deze tijd. Ze wilden de bonussen vast bij het salaris. Ik denk dat het, dat het nodig is dat uh, te beginnen... dat we eens wat betere toezichthouders op ProRail zetten... en dat bedrijf wat strakker naar de overheid halen. Het is ook onzin dat... Een een, een, een staatsbedrijf, een grote autonomie, heeft en zelf allerlei besluiten mag nemen. Ik vind dat de minister meer invloed moet krijgen en dat de Kamer ook veel scherper moet controleren... wat er bij ProRail, met die 2,5 miljard per jaar die ze van de belastingbetaler krijgen, wat er gebeurt. U gaat er over zonder twijfel de minister aanspreken, ja. op aanspreken. FNV-bondgenotenbestuurder Egon Groen, die graag nog iets wilde zeggen, maar dat doet hij maar zo meteen. Hij neemt de telefoon van nu over. En het vvd kamerlid Charlie-Abdroot met elkaar in discussie onder leiding van Francisco van Joden. En waarvoor gaat mijn televisie nog aan vanavond? Nou, voor Vroege Vogels TV, dat bericht uit Nigeria. Hoe staat het ervoor met de olievervuiling nu? Een vervuiling die al vele slachtoffers kent, Om vijf uur half acht op Nederland 2. Crime Lab op National Geographic begint met een zesdelen serie... over hoe forensisch onderzoek het strafrecht beïnvloedt. Om 9 uur op die zende. Het Uur van de Wolf gaat over kunstenaar René Daniels. Hij werd aan het begin van zijn loopbaan vergeleken met Vincent van Gogh en Piet Mondriaan. En op kerstavond van 87 kreeg hij een zware hersenbloeding. En sindsdien kan hij moeilijk bewegen, maar hij blijft schilderen. Het Uur van de Wolf om 11 uur op 2. En Gilene plag. Alleen nog de stelling als je de tijd hebt. De overheid moet de term allochtoon afschaffen. Het nou, was een hele korte stelling, gelukkig maar. <laughs> Zometeen meteen lunchen op deze zender. Surf naar de gids.fm. Tot morgen.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 Dit is Radio 1.